4 uur. Het NOS-journaal. Jop De Tweede Kamer wil dat de ontwikkelingshulp aan Suriname wordt opgeschort. Aanleiding is het aannemen van de amnestiewet door het Surinaamse parlement. De PVV wil de ontwikkelingshulp helemaal schrappen, maar staat erin alleen. CDA, D66 en GroenLinks zouden liever zien dat het ontwikkelingsgeld wel wordt uitbetaald, maar dan aan mensenrechtenorganisaties alle partijen vinden dat het proces tegen Boutersen moet worden afgerond... ondanks de amnestiewet. Nederland geeft Suriname 20 miljoen euro ontwikkelingshulp per jaar. Oud-minister Wouter Bos zegt in een reactie op het rapport van de commissie De Wit... dat er sprake was van een unieke tijd. We hadden weinig tijd, te weinig informatie en weinig alternatieven. Maar we moesten beslissen, uitstel was geen optie. Er stond te veel op het spel. Ik hoop dat iedereen zich dat blijft realiseren, zei Bos. Hij zegt verder dat hij waardering heeft voor het minutieuze onderzoek dat de commissie de Wit heeft gedaan. Het is volgens Bos nu allereerst aan Politiek Den Haag om de conclusies en aanbevelingen van de commissie te beoordelen. De directie van Vrouwenopvang het Gooi in Hilversum is per direct op non-actief gesteld... na aanhoudende klachten over intimidatie en bedreiging van cliënten. De verantwoordelijk wethouder laat nu de aard en omvang van de problemen onderzoeken... Vorige week werden vijf vrouwen en een kind acuut overgeplaatst... omdat ze zich onveilig voelden in het vrouwenhuis. Eén van de vrouwen vertelt. "Nou, Ik noem het daar letterlijk en figuurlijk... zowel bij de vrouwen als de kinderen geestelijke mishandeling. Want je wordt eerlijk gehersenspoeld en je moet doen zoals hun van je verwachten. Dus met andere woorden, als een kasplantje te gaan leven... en ja en namen zeggen. En meer mag je niet. Er zijn nadien meer klachten van cliënten, oud-cliënten en oud-medewerkers binnengekomen over de leiding. De begeleiding van de overige vrouwen en kinderen van de opvang in Hilversum is overgenomen door een andere vrouwenorganisatie. Een groot aantal personeelsleden van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is toch niet aan het werk gegaan vandaag. De werknemers zetten de staking voort, die zaterdag begon na de dood van een collega. De man werd geslagen tijdens een verkeersruzie en overleed in het ziekenhuis. Vooral leden van de socialistische en liberale vakbonden zijn niet aan het werk gegaan. Ze vertrouwen het akkoord niet. Dat is gesloten over extra veiligheidsmaatregelen in het openbaar vervoer. Er rijden in Brussel maar enkele bussen, trams en metro's. De chaos in het verkeer valt nog mee omdat het paasvakantie is. Wielrenner Tom Bonen heeft zich afgemeld voor de Amstel Gold Race. De Belg die de voorjaarsklassiekers de Ronde van Vlaanderen en parijs roubaix won... heeft last van een ontsteking aan zijn voet. Bonen wilde de Amstel Gold Race vooral rijden... omdat later dit jaar op een deel van het parcours het WK op de weg wordt gereden. De kopman van Omega Pharma Quickstep... komt nu waarschijnlijk pas weer volgende maand in actie... in de Ronde van Californië. Het weer vanavond buien met kans op onweer en hagel. Morgen eerst nog zonnig, daarna weer enkele buien. Het wordt dan ongeveer 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikt op de woensdag. Bij elkaar staat er 51 kilometer file. De meeste vertra vertraging trouwens in de regio Utrecht. Een wat langere files staan er op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Knopend Vaanplein langzaam rijden over 10 kilometer. En op de A27 Utrecht Breda, daar staat voorknopend Gorkum 4 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst Cultuur met Anton de Goede, onze cultuurredacteur. Anton, um, jij hebt nieuws. We gaan het hebben over een tentoonstelling die er is over Turkse strips en cartoons in Utrecht. Maar eerst heb jij die aangaande. Nieuws. Nou ja, de actualiteit die wil... we lazen vanochtend in, in, in de Telegraaf... dat er in Turkse media ophef is ontstaan... naar aanleiding van een spotprint in het Rijksmuseum. Mm -hmm. uh, op de tekening uit 1683... Mind you. <laughs> ligt de Ottomaanse sultan ziek in bed... na een nederlag, nederlaag in een veldslag bij Wenen. En bij zijn eind wordt een Koran als toiletpapier gebruikt. Yeah. Uh, Turkse media zouden er schande van hebben gesproken en zelfs melden dat de Turkse ambassade het Rijksmuseum... zou hebben verzocht de print te verwijderen. Um, volgens museumdirecteur Wim Pijbus, inmiddels uh, geïnterviewd voor AT5, de stadszender Amsterdam... die zegt dat dat overdreven is. Maar wel is inmiddels bij de spotprint een verklarend bordje geplaatst... waarin het Rijksmuseum aangeeft dat een dergelijke print hoort... bij het volledige beeld dat het museum van de geschiedenis wil geven. ja. Uh, het is ook wel begrijpelijk. Kijk, het is, van een, het is een grote tentoonstelling, Ottomania heet die. En dan is het, uh, uh, de ondertitel is geloof ik, de Turkse wereld gezien door westerse ogen. Uh -huh. En hij zegt, ja, daar hoort dit ook gewoon bij. Ja, nou ja waar, waar ik me dan over verbaasd, is dat er uh, tegelijk tegemoet gekomen wordt aan zo'n protest. Het moet toch duidelijk zijn dat een, een prent uit de 17e eeuw geen verklaring nodig heeft en gewoon historisch interessant is. Punt. Ja. Uh, als geroepen, in dit, uh, in dit verband komt de expositie die komende vrijdag... wordt geopend in Utrecht, in het stadhuis daar, en die ik gisteren al even kon zien. Vier Utrechtse striptekenaars van het stripplatform De Inktpot... hebben een tentoonstelling samengesteld over Turkse strips... op verzoek van de Utrechtse gemeente, die graag iets wilde doen... ook aan die viering van 400 jaar ja. diplomatieke Alles is in betrekking. het kader van die 400 jaar betrekking, Turkije Nederland. En ook daar realiseer je dat Turkije een lange traditie kent van politiek politieke cartoons en satire. En ook nu nog bemoeit de Turkse overheid zich uh, meer met de inhoud van de kunst... dan dat wij in Nederland gewend zijn. Uh, er is een krant bij uh, verschenen... waarin een mooi historisch overzicht wordt gegeven. Ook over Sultans vroeger. Mm -hmm. Nu in deze expositie gaat het over striptekenaars van nu. En wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Uh, en jawel... Ook over wat er nu gemaakt wordt, zijn er problemen met de Turkse overheid. Er was een nieuw blad, vorig jaar verschenen, vorig jaar opgericht... Harakiri geheten, wat je niet moet verwarren met het Franse Harakiri... en wat er ook helemaal los van staat. Het blad, Franse blad Harakiri. Daar ja. heet ook een stripblad, eh, eh, zo. Mm -hmm. Maar in Turkije werd dit, nummer, eh, werd dit nieuwe tijdschrift... al na twee nummers uit de verkoop gehaald. Het blad zou namelijk, ik citeer... verderfelijk zijn voor de jeugd en aanzetten tot overspel... Alle exemplaren werden teruggehaald uit de kiosken. En eh, de kosten van die operatie, 65.000 euro... die werden in zijn geheel verhaald op Harakiri... Oh, zonder tussenkomst van de rechter. Wat voor tekening gaat het dan hier wel om? Want nou, dan, dat triggerde nou natuurlijk... ja, dat wilde ik dus zien. En ik dacht, daar in Utrecht moet dat te zien zijn. Ze zelf, de, de samensteller zelf die zei van... nou het was vrij onschuldig, het had te maken met blootplaatjes. Uh, in Nederland zou dat best kunnen. Dus ik dacht, nou ja, waar hier hangt dat? Uh, het was nergens uh, te zien. En ik vroeg aan de samensteller, Albo Helm... hoe dat nu eigenlijk ook ging in opdracht van de gemeente... zo'n expositie samenstellen in het stadhuis, tentoonstelling inrichten. Hadden zij als samenstellers misschien ingebonden... waar het om dit soort omstreden tekeningen ging? Ja, dat hebben we gedaan. Ja, dat moet ik, eerlijk, uh, moet ik eerlijk toegeven. We zijn niet door ruiten en riemen gegaan... om dat, uh, dat soort materiaal per se uh, uh, hier te willen hangen... Uh, dus we hebben het licht gecensureerd. En waarom eigenlijk toch daar rekening mee gehouden? Want je wordt dan gevraagd door de gemeente om het te doen. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen... Ja, dan, zeker als het over Turkije gaat, dan liggen die dingen gevoelig. Maar dan willen wij in Nederland natuurlijk laten zien wat er hier wel kan. Maar zo werkt het kennelijk niet. Ja, dat is lastig. Ehm... <lacht> <lacht> um... Nou, het is een openbaar gebouw waar heel veel uh, uh, nietsvermoedende mensen uh, rondlopen. En ook van uh, diverse pluimage en diverse leeftijden. Dus uh, het was ook een beetje vanuit de gemeente van uh, niet, uh, niet te ruig, alsjeblieft. Ja, hoe hebben ze dat gedaan? Stond dat in een, in, in een schriftelijk verzoek of was dat mondeling? Nee, dat was mondeling, ja. Daar hebben wij uh, gewoon gehoor aan gegeven. Zelfcensuur een beetje... Beetje wel, hè? Deze Albo-helm... die overigens met de beste bedoelingen dit allemaal heeft ingericht. En die krant is leuk. Maar ook hier weer, net zoals bij het Rijksmuseum... toch een soort vreemde koudwatervrees voor, voor gevoeligheden. Ja, nou wil maar... ik even, als, als je het goed vindt... want hier voor het buitenlandpanel zit uh, uh, Ali Yasgili. Hij is uh, van het uh, Turkije-instituut. Onderzoeker bij het Turkije-instituut, moet ik Top. zeggen, geloof ik. Uh, van Turkse afkomst. Weet, je, weet jij iets van... van Turkse strips en cartoons, hou je dat bij? Zie je wel eens wat voorbij komen? Ik, uh, ze zijn zeer vermakelijk en ik zie ze regelmatig voorbij komen. Ja. En, en, en zie je dan ook wel eens dingen dat, waarvan je zegt: het verbaast me dat dat mag, dat dat kan, dat dat gepubliceerd wordt in Turkije? Nou ja, meer nog dan uh, geschreven media heeft. Hebben, juist Cartoonisten hebben juist veel meer ruimte uh, om te schrijven, of tenminste te tekenen wat ze willen. Mm -hmm. Ze nemen die ruimte ook. Um, uh, maar wat, wat, wat vaak een probleem is, is dat. Uh, je, je, je tekenaars kunnen worden aangeklaagd. Uh, ook op basis van uh, uh, niet alleen op basis van het strafrecht, maar op basis van een belediging bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, de premier one is iemand die in het verleden regelmatig ook tekenaars heeft aangeklaagd op banen... omdat ze uh, beledigende tekeningen ge geuit zouden hebben. En dat leidt misschien niet meteen tot, tot een schafvleggelijke vervolging... maar wel tot, wellicht tot een boete. Mm -hmm. En dat is vaak ook de reden uh, voor tekenaars om zich een beetje in te houden. Uh, maar het is, het is niet zo dat ze, dat ze helemaal niks kunnen tekenen. En je ziet ook dat met name die cartoonisten... echt de grenzen opzoeken van, van wat mogelijk is. Ik lees nu ook hier in, uh, in die krant. In die die krant overleef, uh, een goed he? voorbeeld daarvan is dat vaak wordt gebruik gemaakt... Uh, of in de kolom. Kolo die verbonden is aan, aan, dan, uh, aan de publicatie. Slechts één hoofdrecteur genoemd in plaats van twee. Uh, vaak worden twee tekenaars opgevoerd in plaats van één... Uh, om puur uh, om een collectieve actie eigenlijk uh, uh, ja, moeilijk te maken. Uh, dus op zich... Uh, ja, er is wel degelijk er zijn, er is red tape. En dat gaat met name zeker als het gaat om religie bijvoorbeeld. Um, maar uh, de cartoonisten hebben meer vrijheid dan, uh, dan andere journalisten, zou ik zeggen. En, en wat Anton zei: verbaast het jou die angst voor overgevoeligheid? Dat ook bij deze tentoonstelling in Utrecht een bepaalde cartoon die dus verboden is in Turkije, omdat hij uh, um, de jeugd op het verkeerde pad zou kunnen brengen... dat ze die bewust dan hier ook maar niet opgehangen hebben... wegens de goede 400 jaar betrekkingen met Turkije? Nee, ik vraag me af of, of, of, of dat het is. Of, of dat het is. Ik, ik geloof niet dat hij daar direct aan refereerde. Hij anticipeerde een bepaalde, op een bepaalde gevoeligheid. Dus ik, ik kan ja, me, ik we, de zaak niet. We moeten het ook niet te zwaar zien. Uh, die krant is leuk. Uh, de, er is een, een, een website ook. En verder is het een beetje knullig, volgens mij. En een beetje provinciaal. Zo van, nou ja, we moeten, maar niet, niet al te, hè. we moeten zorgen dat de rust in, bij de raadzaal bewaard blijft. Dat gevoel een ja. beetje. En ja. daardoor ja. toch ook wel weer heel erg Hollands. En in tegenstelling tot 30 jaar geleden zou je dan toch eerder gedacht hebben... Oké, okay, uh, alles moet kunnen. We leven in Nederland, hup. Voor, uh, naar buiten ermee. En die tendens, ook zo'n bordje van Wim Pijbers... In het, in het Rijksmuseum, stuit mij tegen de borst. Oké. Okay. Anton de Goede, onze cultuurredacteur. Hartelijk bedankt. We nee. verder met ons buitenlandpanel... Ali Gili, u hoorde hem al eventjes... en Henk Schulten-Noordholt, sinoloog en zakenman... zitten hier. Ik wilde toch even beginnen met Syrië. Dat, daar moeten we elke dag eens er nieuws mee beginnen. Um, verwachten jullie... laat ik dat nou eerst nog maar eens even vragen. Uh, laat ik beginnen met jou, Ali... Verwacht jij uh, uh, dat Syrië... Oprecht toegeeft aan het uh, goed bedoelde plan van Anan. een staakt het vuur, terugtrekken uit de steden, kortom, om op te houden met het geweld. Tot vijf of zes keer al toegegeven, het gebeurt niet. Ja en nee. Uh, uh, nee, als het gaat om een uh, volledige uh, instemming met het plan Annan, uh, wat de Syrische autoriteiten op dit moment doen, uh, en dat hebben ze ook geleerd van, uh, van tal van dictatoren uh, voor, uh, voor dit plan, uh, is dat men dus steeds delen van het plan overneemt en vervolgens daarop terugkomt om tijd te trekken, Het is tijd te rekken, tijd te rekken, tijd te rekken. Maar een volledige acceptatie en implementatie van het plan het land, nee. Nee, dus zijn, ze liegen gewoon keihard als ze dat zeggen. Nou kan Turkije, we komen zo meteen op de rol verder hoor, van Turkije, uh, um, als Erdogan wat zegt, daar luistert Assad al lang niet meer naar, dat vindt hij helemaal niet interessant. Henk, hoe zit het met China? Want dat is toch altijd natuurlijk een land geweest, zeker ook binnen de Veiligheidsraad, die vrij pal stond voor Syrië. Maar toch heb je het idee dat daar, China heeft nu toch ook officieel gezegd, man, maak eens haast, er moet nu wel wat gebeuren. Is dat een verschuiving? Of hoeven we nou ook weer niet zo blij te zijn... En, en te hopen dat China ook daadwerkelijke stappen onderneemt? Ik denk dat China niet zozeer staat pal voor Syrië... als wel voor het beginsel van niet inmengen in andermans aangelegenheden. Het beginsel van soevereiniteit is een heilig beginsel... Voor China. Um, en dat heeft ook met het eigen verleden te maken. Toen in de 19e eeuw, toen westerse mogendheden, later Japan, China ook opdeelden en in invloedssferen. Dus sinds 1955 al, de beroemde conferentie van Mandung, is het heilige beginsel in het buitenlands beleid. van China niet inmengen in binnenlandse aangelegenheden. En. Wat ook niet nodig is, want gezien de zakelijke belangen van China en Syrië zijn bijna nul. Mm -hmm. Dus daarom kan men dat beginsel uh, hoog en vaandel houden. Maar wat, wel, wat ik wel interessant vind, opvallend vind, dat is wel sinds eind vorig jaar gaande, Dat ze toch heel subtiel een iets andere positie innemen dan de Russen. Die veel ja. grotere belangen hebben in Syrië met wapenleveranties. Ja, uh, want je bedoelt, ze kunnen zich iets meer permitteren? Nou, om die ze reden? willen zich wel heel graag de Arabische Liga te vriend houden. Want het heeft te maken met... Uh, daar zitten hele grote belangrijke landen in de regio... die ook olieleveranciers zijn voor China. China kan, moet al zijn olie importeren. Dus het moet wel voorzichtig zijn hoe de, om niet de politieke relaties met de rest van de Arabische wereld op het spel te zetten. En bijvoorbeeld ook met Turkije. Erdogan is nu net in China geweest, of is er nog? Nee, hij is terug. Oh, terug. Ja. Hij is terug. De, hoe is, is de verhouding tussen die twee landen eigenlijk? Die is ook vrij subtiel. En, en, kijk, in het noordwesten van China is een hele grote bevolkingsgroep, de Oeigoeren, die rechtstreeks verwant zijn met de Turken cultureel, etnisch en zeker religieus. De Turken zien ook een stamland daar uit Centraal-Azië komen... in die regio. Toen er in 2009 opstanden waren in dat gebied... zei Erdogan ook, dat het gelijk stond... aan genocide, wat de Chinezen daar uitspookten. Mm -hmm. Dus dat heeft enorme rimpelingen veroorzaakt in China. Dus men is erg voorzichtig... om de relaties met Turkije in, in, uh, goed te houden. Uh, dus ja, China heeft niet zoveel speelruimte. En, maar wat Syrië betreft, ook daar even terug mag komen... Ja, ja. het is, het is heel belangrijk uh, dat, dat dat beginsel wordt gehandhaafd... van niet in mee. En anderzijds dat ze toch al een positie nemen... die de Arabische wereld te vriend houden. En mocht er een regime change komen... dat ze dan ook bij de nieuwe machthebbers niet hun kruid verschoten hebben. Oké. Okay. Ali, uh, Turkije, ook tot nu toe... Uh, nou best harde woorden gebruikt, maar toch voorzichtig geopereerd... als je al kon opereren. Nou, een paar dagen geleden... Uh, wordt er ineens geschoten op het vluchtelingenkamp net over de grens... in Turkije, Syrisch vluchtelingenkamp. En toen heeft Erdogan gezegd, dit is een grensschending en, en dit is zo erg. Wij denken uh, overwegen stappen te nemen, en citeer ik hem... inclusief maatregelen waar we liever niet aan denken. Nou, die maatregelen zou dat waar was... ze liever niet aan denken... Zijn in ieder geval geen, is in ieder geval geen unilaterale interventie... Uh, om het, uh, uh, um de strijd te beslechten in het voordeel van, uh, van de oppositie. Wat, wat moeten we dan uh, denken daarmee? De, de maat is uh, in zoverre uh, vol voor Turkije. Turken. De, de, de Turkije wil vooral rust en stabiliteit in zijn regio. En daar, uh, het land is een, een, uh, drijft eigenlijk. Uh, het heeft een goede economische ontwikkeling momenteel. Ja, in booming. Regio, booming. In, in die regio uh, is, het, uh, is de Turkse economie is de enige uh, economie... die echt vol, tenminste, uh, relatief gezien volwassen is. En daarnaast heeft het land uh, een schrikbarend tekort op de handelsrekening. Uh, dus... En met, met, juist met zijn buurland of juist in zijn regio... heeft Turkije wel een handelsoverschot. Met, met Syrië is het de afgelopen zes jaar... sinds de betrekkingen weer uh, hersteld uh, zijn, tot, tot vorig jaar dan... Uh, is de handel ver, verzesvoudigd. Dat heeft, heeft te maken met een het dat er, wat er is afgesloten. Een, een, een, de visumovereenkomsten zijn uh, afgesloten... waardoor uh, consumenten en uh, burgers uh, zonder visa kunnen reizen. Um, maar... Uh, wat Turkije uh, wil natuurlijk wel een krachtig signaal uitzenden. En wat ik denk dat er gebeurd is eigenlijk in Syrië... is dat de enige optie die Turkije nog heeft... dus om die maatregelen, dus die hè, die ja. kracht bij te zetten... is uh, een soort van uh, bufferzone om de vluchtelingenstroom... Uh, die nu al flink op gang is gekomen, uh, in te dammen. Turkije heeft op dit moment uh, 25.000 Syrische vluchtelingen opgenomen. Nou, als het... Uh, ultimatum verloopt en aan, uh, het alarmplan mislukt, dan uh, is er een kans dat die vluchtelingenstroom nog sterker uh, op gang komt. Uh, dan zou Turkije kunnen overwegen om een soort van bufferzone in te stellen. En dat kan. Er is een, uh, nou, wat bedoel je daarmee? Een dan bufferzone mee? om uh, op Syrisch grondgebied, in het grensgebied, oh, om de vluchtelingenstroom in te dammen. Uh, en daar is een, er is een overeenkomst uit 1998, dat is de zogenaamde Adana-overeenkomst, uh, tussen Syrië en Turkije. Uh, dat was uh, toen bedoeld om de betrekkingen te herstellen, want Turkije en Syrië uh, verkeerden lange tijd op voet van oorlog. Uh, en een van die bepalingen zegt dat uh, Turkije mag ingrijpen op het moment dat de Turkse veiligheid en stabiliteit wordt bedreigd. Nou, Turkse commentatoren zeggen uh, je kunt op dit moment daarvan spreken en dat zou een rechtvaardiging zijn voor unilateraal ingrijpen, maar dat zal geen interventie zijn eerder een bufferzone. Dat is wat jij vermoedt dat hij bedoelt met ja, stappen en, waar wij eigenlijk liever niet aan Ja, doen. en die schotenwisseling, dat was de Syrische boodschap, op het moment dat jij de grens oversteekt... kom jij Syrische soldaten tegen. Dat is de boodschap geweest. Dus ook hè, om duidelijk te maken dat ook een bufferzone niet gewenst uh, is. Laten we even teruggaan naar China en dan binnenslands. Want uh, in China, we hebben het er al vaker over gehad... Henk Schulten-Noordholt is een machtsstrijd aan de top aan de gang. We lezen er uh, met enige regelmaat toch wel smakelijke verhalen over hier in de krant... Um, Onder andere over die boxylaai, die, die bo, moet ik zeggen, geloof ja, ik. Dat was echt een, een, een grote vent in de partij. Die is inmiddels echt overal uitgegooid. Vertel even. Nou, Daar bovendien... ja, nee, gaat door. Niet overal. In die zin dat hij zijn partijlidmaatschap hem nog niet ontzegt. Dat is de ultieme sanctie. Maar hij is wel uit het politbureau gezet... en het centrale comité van de partij. Wegens ernstige disciplinaire schendingen, overtredingen en dat hij die imago van de partij en het volk van China uh, geschaad zou hebben. Hij is een conservatief, hè? Hij ja, zo zou je hem kunnen noemen. Uh, Neoconservatief. Dat lijkt een beetje op de Amerikaanse uh, mm -hmm. neoconservatieven. Ze spreken ook van neocoms, maar dan met een M. Neocommunisten. Maar het is altijd, denk ik, toch een beetje gevaarlijk... als ik dat punt nog maak om met ons westerse analytische uh, vermogen... of kijk op zaken dan uh, de, de, de Chinese politieke uh, toneel in kampen in te delen... Want uiteindelijk is het nog heel erg een feodale maatschappij. In die zin die aan elkaar hangt van patronage en nepotisme. En dat komt ook een beetje niet tot uiting in die berichtgeving rond die vrouw van Borghilai. Ja, want die, die dienstvrouw wordt nu ineens die een verdacht grote van moord. Zaak, Ja, die grote zakenimperium, grote zaken, -imperium, grote zaken uh, erop nahield. Daar er was een Brit bij betrokken, Neil, Neil Hayward. En die is vermoord. Ja. Vergiftigd. En die zou vergiftigd zijn door de vrouw van Borghilai of dat waar is, dat, dat weten we niet. En, en die, die politiechef, die een paar maanden geleden is gevlucht... het consulaat van de Amerikanen in Chengdu... die zou dat aan het licht hebben gebracht. Ja, dat was de rechterhand van deze boot de die nu in ongeraden is gevallen. Ja, ja. En, Nou, dat is het. Nee? Die wilde nog wat zeggen? Nou ja, of dat wel nou waar is, dat is weer een tweede. Ja, maar dat weet je dus van al dat die weet dingen Dat weet je nooit, niet. want dan kom je op het feodale terug. Als je iemand aan wil vallen, want die boer had veel vijanden... dan pak je eerst een volgeling. Of een, en dat is de Wang Yijun, dat zo heette die politiechef... Mm -hmm. Die kwam in de problemen, dat is een andere theorie... en die heeft bescherming gezocht bij Borchilay... en Borchilay heeft hem laten vallen... En toen heeft hij gezegd: Nou, dan, dan kies ik voor mijn eigen leven. En, is, en dat ze ook echt op, op het spel stond, schijnt het. En is daarom naar het consulaat gevlucht. Heeft de zaak geïnternationaliseerd. En toen is dat onderzoek tegen Borjilai op gang gekomen. Nou, dit is dus één kop die al uh, gerold, is gaan rollen. Met zijn vrouw erbij. Uh, die politie zei, weten we niet hè, wat daar verder van geworden is. Die nee, is die dat consulaat. Nee, dat weten we niet. Maar die beweging eraan de top. Er komt dus eind van dit jaar in oktober, meen ik. Is de, is de grote machtswisseling? Dan ja. komt, de, komt de nieuwe generatie aan de macht. Ja. Uh, Duidt dit ergens op? Kan, zou je een beetje kunnen zeggen. Het gaat wellicht toch misschien wel een beetje de kant van voorzichtige hervormingen op. Of nee, ze zullen toch uh, uh, die enorme macht van de partij uh, handhaven op alle gebieden. En ze gaan helemaal niet de teugels een beetje laten vieren. Wat denk je, als je al die bewegingen daar zo ziet in peken? Het woord hervorming is natuurlijk een bedekte brede lading. Hè. Ik denk, als we politieke hervormingen praten... de absolute macht van een partij, die stelt eigenlijk niemand ter discussie. Ook niet mensen die, zoals Wen Jiabao, de premier, die nu nog premier is... en die tot het liberale kamp wordt gerekend. Maar laten we dan de economische hervormingen. als we de economische hervormingen nemen... Mm -hmm. um, dan zie je nou het mensen die zeggen... ja, we moeten nu doorpakken met de privatiseringen... Uh, de positie van de staatsbanken, die veel te sterk is... waardoor midden en kleinbedrijf niet aan leningen komt... En dat soort zaken. We moeten de landbouwhervormingen doorvoeren... dat niet al dat land wordt ge genaast van de boeren. En je hebt mensen die zeggen... ja, meneer, vorming is juist te ver doorgeschoten. Dat zou je die neoconservatieve kunnen Precies. noemen. Maar heb je dan enig idee van die twee partijen? Nou, dus dan hebben het, we het lijkt er gewoon... nu op dat de liberale kamp... In, in, mm -hmm. uh, nu in opkomst is. Althans, nu aan, voorlopig... voor hoe lang het duurt, aan het langste eind trekt. Want Wynjabau is pas persoonlijk betrokken... die heeft een speech gegeven... wat uh, de val van Bo inluidde. En dat is dus heel interessant... Nou ja. Maar en... ook weer, dan kom ik toch weer op een andere punt, als het heel even mag. Ja. Want de, de patroon, de beschermheer van Muntjabou in de jaren tachtig... dat was een man die politiek, China politiek wilde hervormen. Dat was meneer Bang. En toen die stier van april 89 was dat de trigger... tot de grote opstand op Tiananmenplein. En die man werd gewipt in 87 door de vader van Borjilay. Mm -hmm. Dus daar zit ook al oudsier, zou je kunnen zeggen... Maar goed, als je dat nou even... Maar is het ook niet zo, denk je, ik weet niet, uh, Ali, of jij daar een idee bij hebt. Als dus, je um, terecht zegt, Henk, ja, hervormingen, dat is zo makkelijk gezegd. Waar hebben we het over in China? Laten we voorzichtig de politieke hervormingen even daar laten. Maar die economische hervormingen misschien. Maar luiden die niet vaak ook het begin in van politieke hervormingen... als verschillende klassen economisch meer macht krijgen en meer hele, vrijheid? Ja, Dat is een, een historische these. Dat noemen ze de moderniseringsthese. Op het moment dat het land zich economisch ontwikkelt... ontwikkelt zich een middenklasse en die gaat dan, die zal meer in eisen en uiteindelijk zo'n land democratiseren. Nou In de praktijk is dat volgens mij nog nooit gebeurd. Nee, het is, is zo'n prachtige these op papier. Het is op papier een prachtige these. Wat je zeker uh, ook in, in de Chinese context ziet... en ook in uh, andere uh, Oost-Aziatische landen... is dat uh, voor, het economische, voor je economische positie uh, is de middenklasse... Uh, voor zover die is, afhankelijk van uh, relaties met de staat... Dus de staat heeft heel sterk nog steeds die economische middelen in handen. En dat onder, ondergraaft eigenlijk eh, die hele moderniseringstheese. Want daar, dat veronderstelt dat op het moment dat, dat een, een middenklasse ontstaat. zich ook economische middelen toe-eigenen. onafhankelijk van de staat. Waardoor ze zich onafhankelijk kan ontwikkelen. En dat is in, een ontwikkeling die heeft inderdaad in, in Europa. In begin 20. eeuw, 19. E eeuw plaatsgevonden. Maar dat was niet de middenklasse. Dat was eh, de elite, de burgerij. die dus. Um, uh, uh, ...welvaart verkreeg en uh, de invoer van een beroepsleger... ...waardoor de vorst uh, afhankelijk was van de burgerij uh, voor zijn politieke macht. Maar dat is dus juist nog iets wat in China en uh, andere autoritaire landen niet het geval is. De nieuwe, uh, uh, in, de, in de nieuwe tijd zijn deze autocratische regimes er heel goed in, in, toe in staat... ...om uh, de middelen dusdanig in te zetten dat men dus wel economische hervormingen doorvoert... maar tegelijkertijd de politieke middelen in handen blijft houden. Oké, okay, dus ze kunnen het Henk veilig doen? En jij hebt al vaker gezegd, ze kunnen het politiek veilig doen... en ze zullen het wel moeten doen, wil het land niet ten onder gaan economisch. Gewoon binnen het land, wel... Ja, nou, deze thesis trouwens in China gaat inderdaad helemaal niet op... want ze zitten op 4.000 dollar al. Volgens de Wereldbank of andere theoretici zou je bij 1.000 dollar... al die, die kentering moeten hebben, ja. politieke hervormingen. Er is inderdaad ook een verbinding, ik geloof dat jij dat ook indirect zegt... tussen de macht en het, en het geld in China. Ja. De partij heeft ook de deuren opengezet voor ondernemers... Dus die middenklas van 300, 400 miljoen mensen in China, dat is nog steeds niet de meerderheid van de bevolking, maar die is wel gevaren bij de economische hervormingen. Die hadden 20 jaar geleden niks. En die rijden nu in auto's en sturen kinderen naar Harvard. Dus dat is een enorme vooruitgang, waardoor ze vooralsnog. Zich verbonden weten met de partij. Hoe lang ja. dat duurde, zijn twee. Dus het grote gevaar in China komt van het platteland. Niet van de steden. Ja. Niet, ja. Van de nee, niet van de middenklasse. Niet van de middenklasse, ben ik met je eens. is wel interessant dus om te kijken naar Maleisië ook. Op een gegeven moment kregen we daar de informatiebeweging. Uh, en daar was ook meteen uh, alle theoretici die, die die moderniseren steden aanhangen. Zeiden van, kijk, de middenklasse komt in opstand. Hè. Ze verdienen daar tussen die duizend en tienduizend dollar grens. Ja. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, realiseerde de middenklasse waar het om ging, dat, was, dat waren vooral de zogenaamde Maleiers, de etnische Maleiers, mm -hmm. die juist verbonden waren met dat regime en voor, uh, voor ja, hun, ja. Uh, voor hun uh, positie afhankelijk waren van het regime, die bonden in. Uh, en dus de Chinese minderheid en de Indiaanse minderheid die stonden ja, met lege handen en die reformatiebeweging heeft nooit doorgezet. En vergeet ook de culturele factoren in is. Toen Precies. wij met, met in Athene 25 jaar geleden al inmiddels met democratie begonnen te experimenteren, waren China al duizend jaar bezig toen met een huidige politieke systeem. Ja. Ja, dus nou, dan hebben we nog even. De Culturele is ook niet onbelangrijk. We, we hebben nog een klein minuutje, Henk, doing. om even van jou te horen hoe ja. nodig het is voor China dat er economisch wat gebeurt. Want er lijkt een kleine stagnatie te zijn. Ja, het is een, uh, nou, de export loopt wat terug. Maar, uh -huh. dat is in elkaar, maar dat zegt wat natuurlijk. Dat zegt wat. Anderzijds is dat de export naar Europa en Amerika. Dat is natuurlijk ook wel verklaarbaar. Ook is het zo dat in februari chinees nieuwjaar, dan, dan wordt er minder hard gewerkt in het oh, land. Okay, ja. Dus dat moet je ook niet vergeten. Uh, maar naar andere landen stijgt de export juist weer. Maar het grotere plaatje is zo dat, dat het ook wel past in het beleid van China. Minder exportgedreven ontwikkeling, minder investering... meer consumptie, meer besteding in het binnenland. binnenland. binnenlandse consumptie. Dus zit, ja, daar zitten moet dus enorm geleidelijk op... gaan. Dus dat, ik denk dat het niet zo uh, ongelukkig is met die cijfers. Oké. Okay. Henk Schulte nordold hoorde u als laatste. En Ali Yazghili, dankjewel. Dit was het buitenlandpanel van Villa VPRO. En ook het zo. einde van de hele Villa voor vandaag. Want morgen zijn we er weer vanaf half vier op Radio 1. En zometeen... Na nou, de hoofdpunten van het nieuws krijgt u tot uw stomme verbazing <lacht> het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek Z en Lucella Karas. Uh, die, die zit al klaar. Okay. Um, daar ga ik zo naartoe. 709 pagina's. Heb jij ze gelezen? Nee. nee, commissie de Wit. Inderdaad, uh -huh. nou, heel verstandig. Het is een groot, lijvig rapport, we hebben de mensen in Den Haag voor aan het werk gezet. Het rapport over de bankencrisis, maar uh, met uh, harde conclusies en aanbevelingen. Dat maakt allemaal heel erg overzichtelijk, die hardheid. Maar we hebben inmiddels een nieuwe crisis, dus in de reactiesfeer gaan. we Vooral kijken naar de vraag, hoe valt hiervan te leren. Gaan we natuurlijk ook uh, voor alle pakweg 25 andere onderwerpen die we de komende twee uur gaan behallen, behandelen. Allemaal even leerzaam na de hoofdpunten van het nieuws, inderdaad. Job Boot. Radio 1: Het NOS-journaal. Minister Roosentaal wil alle hulp aan de Surinaamse overheid opschorten. Het gaat om een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro. Mogelijk wordt het geld wel uitbetaald, maar gaat het naar non-governementele organisaties? Een deel van de Tweede Kamer had daarop aangedrongen. De hele Kamer is voor opschorting van hulp aan de regering. Reden is het aannemen van de amnestiewet in Suriname. Oud-minister Bos zegt in een reactie op het rapport van de Commissie De Wit dat uitstel voor steun aan de banken geen optie was. Er stond volgens hem te veel op het spel. De Wit concludeerde dat de overheid te gemakkelijk... met te veel belastinggeld is omgesprongen... zonder de Kamer voldoende in te lichten. Algemeen directeur Groenberg moet weg... bij bureau Jeugdzorg Haaglanden-Zuid-Holland. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken... dat voor haar niet meer voldoende draagvlak bestaat... binnen delen van de organisatie. Dat schrijft de Raad van Toezicht. Het onderzoek werd in januari ingesteld... na klachten van het personeel... over onder meer de arrogante bestuurstijl van Groenberg... De waarschuwing voor een dreiging van een tsunami is ingetrokken voor alle landen rond de Indische Oceaan. Die waarschuwing was afgegeven na een aantal zware aardbevingen voor de kust van Aceh, de noordelijke provincie van Sumatra. De bevingen hadden een kracht rond 8,6 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er geen meldingen binnengekomen van zware schade of van slachtoffers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, het is iets minder druk dan gebruikelijk op een woensdag dit tijdstip. Bij elkaar staat er 100 kilometer file. De meeste file staan rond Utrecht en Rotterdam. Het zijn eigenlijk geen opvallende zaken. Wat langere files staan er op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 6 kilometer. Op de A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenis en Knopend Vaanplein langzaam rijden over 9 kilometer. En op de A27 Utrecht Breda is dat tussen Knopend Eveding en Noordloos ook over 9 kilometer. In Noord-Holland is de N245, ook maar schagen in beide richtingen dicht bij heer Hugo Waard. Heeft te maken met een aanrijding, volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog een uurtje duren.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 Eindelijk buiten loungen, buiten flirten, buiten flaneren. In de nieuwste jurkjes van topmerken. Pastels, grafische prints, looks. Weekamp.nl heeft alles in huis. Voor je naar buiten gaat, eerst WKAM.nl. Wist jij dat Spar op Maatvrij van Regiobank alweer de hoogste score heeft gekregen in de geldrits van de Consumentenbond? Nee, dat wist ik niet. Ga er eens langs. Of kijk op regiobank.nl. Goeiedag, dag, Staartjes hier.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Oud-minister Wouter Bos werd destijds geprezen voor zijn aanpak van de bankencrisis. Hoe anders is het vandaag, na de commissie de Wit? Ook al was het een unieke situatie, er is te veel betaald, te laat geïnformeerd en te weinig geïnformeerd ook. We hebben een gesprek met Jan de Wit en we hebben reacties van de Kamer. Een adviseur van de commissie, Arnaud Boot, reageert na zessen op het onderzoek. Er zullen dit jaar minder peren in de winkel komen te liggen. Want door de korte hevige vorst ziet het er slecht uit voor de oogst. Mark Robin Visser bekijkt zo de bloesem in de Betuwe. Ouders en scholen moeten meer met elkaar in gesprek. Dat wil de minister van Onderwijs. Om het beste uit de kinderen te halen. Ze hoopt dat te bereiken door een Facebookpagina. Die vanmiddag is gelanceerd. Wij waren op de school waar dat gebeurde. En de ouders daar leken erg enthousiast over te zijn. Dit alles tot half zeven vanavond. Eerst dat bijzonder kritische rapport van de commissie De Wit. Met harde oordelen. Irene Oostveen in Den Haag. Irene, jij hebt de uh, verhoren gevolgd voor de NOS. Uh, vandaag heb je het rapport bekeken, reacties verzameld. Wat is jou nou het meest opgevallen als je de dag even door je hoofd laat gaan? Nou, Wat mij... Vooral opvalt is dat de commissie kritiek heeft op alle hoofdrolspelers. De paniek was in 2008 blijkbaar zo groot... dat echt iedereen enorme steek heeft laten vallen. Uh, iedereen heeft fouten gemaakt. Dus uh, zowel de banken als de toezichthouder. Ook in Europa zijn fouten gemaakt. In de Tweede Kamer en ook... De minister van Financiën destijds, Wouter Bos. Begin 2009 werd hij nog zo bejubeld om zijn daadkracht. Maar nu klinkt vooral de kritiek. Hij heeft te veel betaald voor ABN AMRO. heeft te laat ingegrepen bij de ING. En vooral veel te solistisch opgetreden. En heeft Bos daar ook gelijk al op gereageerd? Ja, hij is nog niet voor een camera of een microfoon verschenen. Maar we hebben wel een schriftelijke reactie van hem gehad. En daarin zegt hij, ja, ik stond onder... Grote druk. We moesten in heel weinig tijd hele ingrijpende besluiten nemen. En ik hoop dat iedereen zich dat blijft realiseren. En de commissie erkent dat ook. Want uh, de commissie zegt uh, veel bewondering te hebben voor de daadkracht van Bos. Het is heel goed dat hij de brand geblust heeft. Alleen de manier waarop verdient geen schoonheidsprijs. Het leek wel een telefoonboek, dat rapport, Irene. Hoeveel pagina's was het nou? nou het waren eigenlijk vier uh, ouderwetse telefoonboeken op elkaar gestapeld. 2500 pagina's ruim. Hoe begin je eraan? Zijn die Kamerleden al klaar met het lezen van het belangrijkste? Nou, ze hadden het mooi ingedeeld. Er zat natuurlijk een samenvatting bij. Dat scheelt, daar kan je dan mee beginnen. En dat zullen de Kamerleden ook zeker gedaan hebben. Want de reacties die kwamen al heel snel na de presentatie van het uh, rapport. Vanuit de regeringspartijen van nu en van toen klinkt vooral veel begrip voor Wouter Bos. Ik denk dat gezien de situatie, gezien de nood die er toen was... is er adequaat opgetreden. De financiële stabiliteit van Nederland was in gevaar. Er moest gehandeld worden. En in die zin kan ik zeggen dat er goed opgetreden is. Er is een prijs betaald voor het waarborgen van de financiële stabiliteit... in het jaar 2008. En die prijs is aan de hoge kant geweest, zoals ze zelf zeggen. Maar nogmaals, ja... Dat kun je nu constateren, maar die aankoop kun je niet meer uh, veranderen. Ik denk dat, uh, dat de commissie terecht vaststelt dat uh, minister Bos... in een hele moeilijke periode daadkrachtig heeft opgetreden... en Nederland voor financiële rampen heeft behoed. Uh, tegelijkertijd is het wellicht ook waar dat hij wat uh, royaler had kunnen zijn... in het uh, voorzien van informatie aan de Tweede Kamer. Ja, dat waren achterin volgens de eerste reacties vanuit het CDA, de VVD en de PvdA. Um, en uh, ja, we hebben ook reacties gekregen van de oppositie... en voor hun is het natuurlijk heel makkelijk prijsschieten met zo'n kritisch rapport. Maar daarom hebben ze vooral gevraagd naar hun eigen rol. Want volgens de commissie heeft de Tweede Kamer zich veel te passief opgesteld... Wat bedoel je daarmee? Nou ja, Bos die heeft steeds gezegd uh, tegen de Kamer... Uh, nou, laat mij het nou maar opknappen. We hebben een groot probleem. Ze waren toen gewoon bang dat er banken zouden omvallen. En uh, dat dat uiteindelijk de belastingbetaler veel meer geld zou gaan kosten. En uh, ja, ze hebben zich uh, dat een beetje laten aanleunen. Dus uh, ze zijn niet op hun strepen gaan staan van... nou, we willen er wel degelijk van tevoren over meepraten. De Kamer moet in de toekomst veel meer zijn tanden laten zien en ook echt het informatierecht wat de Kamer heeft veel meer afdringen. Want het gaat hier om miljarden. Budgetrecht van de Kamer is een hele essentiële. En de Kamer heeft zichzelf ook te veel buitenspel laten zetten. Ik ben eigenlijk heel erg boos dat ik nu uit dit rapport moet vernemen dat we bijna in alle gevallen onvolledig en te laat zijn geïnformeerd. En ook te laat als het wel anders had gekund. Dat we wel van tevoren hadden kunnen moeten worden geïnformeerd. Terwijl destijds wij altijd begrip hadden voor het feit dat er sprake was van een acute noodsituatie. En nu moet je lezen dat er wel de ruimte was voor, om de Kamer te informeren vooraf. Maar dat dat gewoon niet gebeurd is. De Tweede Kamer is zo oud als ze zelf wil zijn. Dus die had ook gewoon die rol moeten opeisen. En ik vind dat ook een belangrijke boodschap van de, van de enquêtecommissie. Ja, dus aan de ene kant kritiek op Bos dat hij de Kamer wel eens wat meer erbij had mogen betrekken. Maar de Kamer moet ook hand in eigen boezem steken. En uh, zich bedenken dat ze wel degelijk ook zelf daar een rol in hebben gehad. Ja, zoals Jolande Sap zei, in de toekomst veel meer de tanden uh, laten zien. Meer informatie krijgen we ook. De vraag is natuurlijk of, als ze meer informatie hadden gehad... of dat de loop van de geschiedenis veranderd had. Ja, dat is heel moeilijk uh, te zeggen achteraf. De, uh, ja, Tweede Kamerleden zijn geen specialisten. En het bleek uh, trouwens ook al tijdens de verhoren heel moeilijk... voor mensen die hier wel uh, zeer lang op doorgestudeerd hebben... en heel lang ervaring hebben om in te schatten wat je nou het beste kan doen in zo'n crisissituatie. Niemand had zien aankomen dat er banken gingen omvallen... ook bij de Nederlandse bank, de toezichthouder niet. Ook de grootste specialisten om het ministerie hadden het er moeilijk mee. En een van de aanbevelingen van de Commissie de Wit... is nu dan ook dat de Kamer voortaan in crisistijd specialisten moeten kunnen inhuren voor advies. En ja, we zitten alweer in de volgende crisis. Dus die aanbeveling die zouden ze meteen over kunnen nemen. Jan de Wit, die hoort u in het Radio 1-journaal na vijf uur. Irene Oosveen, dank je wel. Vier vrouwen en één kind zijn afgelopen weekend... met spoed overgeplaatst uit de vrouwenopvang Hilversum. Ze zijn door de federatieopvang elders ondergebracht... na klachten over de directie. Die zou een schrikbewind voeren en vrouwen en kinderen intimideren. Trudy van Rijswijk sprak met twee betrokkenen. Petra, die is overgeplaatst, en met Leni, die is haar kinderwerkster. Uh, mijn werkplek was in een kleine kamer... waar ik met de kinderen op bepaalde tijden ging zitten... En dan gingen we leuke dingen doen. Die kinderen waren natuurlijk allemaal getraumatiseerd. Hadden vreselijke dingen meegemaakt. Er was weinig materiaal en speelgoed, vond ik, voor die kinderen. Dus ik heb van huis spullen meegenomen. Poppen en knuffels. Dat was onhygiënisch. Uh, het machtsvertoon wat ze uitstraalde naar de vrouwen en de kinderen. Nou, dat ging gewoon veel te ver. Dus ik had daar kritiek op. En uh, binnen twee maanden stond ik op straat. De sfeer in dat huis was gewoon heel erg, erg voor de mensen, voor die vrouwen. Ik heb echt vrouwen gezien die werden afgeblafd en afgesnauwd. en stonden met een traan in hun ogen. Uh, ik heb later, toen ik weg was, kamer van Koophandel opgezocht... Uh, wie er in het bestuur zaten. Natuurlijk toen een brief naar het bestuur geschreven. Nooit antwoord gekregen. En was er dan verder helemaal niemand die daar een beetje zicht op hield... wat daar gebeurde, behalve dat bestuur? Nee, kwam nooit iemand. Ik heb er nooit iemand gezien. En wat ik uit de krant heb begrepen is dat er ook nooit toezicht is geweest. Maar ook niet vanuit de gemeente Hilversum. Als de gemeente Hilversum 615.000 euro subsidie geeft... dan ga je toch kijken wat er met dat geld gebeurt. Petre, ja. jij bent weggegaan. Ik heb in een andere opvang gezeten in eerste instantie. Waar het er heel anders aan toe gaat dan daar. Je kunt het uh, hersenspoeling, uh, wanbeleid, uh, dreigementen. Je leeft eigenlijk uh, als slaaf van de opvang daarom. En dan de gezondheidsredenen zijn daar gewoon erbarmelijk slecht. Uh, douches die naar riool stinken. Uh, je loopt er eigenlijk van alles op tot ontstekingen, tot ziektes. Uh, hoofdluis, krijg je gratis huisdiertjes mee. Je wordt constant bedreigd door ze van als je niet meewerkt dan word je of op straat gezet, of uh, AMK-melding, of... mishandeling. Uh, ja. Nou, ik noem het daar letterlijk en figuurlijk... zowel bij de vrouwen als de kinderen geestelijke mishandeling. Dus met andere woorden, als een kastplantje te gaan leven... en ja en namen zeggen. En meer mag je niet. Nou leert ervaring dat inderdaad in andere huizen dat ook zo is. Je kunt niet vrij rondlopen als je in zo'n huis zit. En je moet enige regels hebben ja. als je met een hele hoop vrouwen en, en, en kinderen in een huis woont. Ja. Dus zo gek is dat niet. Nee, er zijn uh, altijd regels. Uh, de reguliere opvangen hebben meestal beginnen al met een sluisingang. Kogelvrij bewapend glas. De ruimte is veel en uh, vele malen groter. Tuurlijk heb je regels. En daar heb je je eigen kant houden. Maar die regels van hun waren heel erg... Erg extreem. Ook een voorbeeld. Ik mocht mijn kind niet knuffelen. Want daar kwam hij niet mee in de, in de maatschappij. En als je het toch deed? Dan was je een slechte moeder. Was nou de druppel geweest die de emmer deed overlopen? Er zaten al een hele hoop vrouwen, soms al maandenlang. Wat is er gebeurd? Dat mijn kinderen op een gegeven moment bij me kwamen... En zei de mama, we houden niet meer, of, uh, je houdt niet van ons, want waarom heb je hier, uh, ons hierin gezet? En dat mijn oudste zoon in het raamkozijn ging zitten... en naar beneden wou springen, dat hij het leven niet meer zag zitten. En dat in anderhalve week tijd. Wat was er met hem gebeurd dan? Uh, weet ik niet, hij kwam de speelkamer uit, hij is naar boven gelopen... terwijl dat eigenlijk al sowieso helemaal niet mag. En is in het raam gezeten. hij wou naar beneden springen. Er moet daar iets gebeurd zijn? Ja. Maar dat krijg ik niet horen. En ik heb ervoor gevochten dat ik weg kon komen. En nu blijf ik vechten voor de vrouwen die er nu nog zitten. En ik vind dat die daar weg moeten. En dat de deuren op slot gaan. Want ik kan het daar geen opvang noemen. Het is te levensgevaarlijk. De vrouwenopvang in heel veel zo'n kritiek. Dus in dit verslag over het vermeende gebrek, aan toezicht door de gemeente. Daarover spreken we na vijf uur met de wethouder in deze gemeente. De beroemde Parijse nachtclub Moulin Rouge is boos. Op wie? Dat hoort u zo. De Landen van de Velden bij de ABW, jij mag het vanmiddag voor ons vertellen. Bij elkaar 118 kilometer file. De meeste vertraging trouwens in de regio's Utrecht en Rotterdam. Niet veel bijzonderheden. Uh, op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat bij Eurmond 3 kilometer. De rechter reishoek is dicht. is zijn vrachtwagen stilgevallen. En veel vertraging op de N15A15. Maasvlakte richting Rotterdam. Het is langzaam rijden tussen Rozenberg en Knoopend Faanplein over 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Dan een rechtszaak tegen leden van de Hells Angels. Twee leden stonden vandaag terecht voor afpersing. Een derde is naar eigen zeggen inmiddels oud lid van de Hells Angels. Er is 27 maanden cel tegen ze geëist. Ze zouden uh, vorig jaar september... de exploitant van een nachtclub in Arnhem hebben bedreigd. Robert Bas, onze verslaggever, was bij de zitting daarover... in de rechtbank in Utrecht. Robert Bas, 27 maanden. Is dat een, een forse eis voor, dit, uh, voor deze verdenking? Nou, Het gaat om een enkel geval van afpersing. Je moet je voorstellen dat twee horecaondernemers... hebben ruzie met elkaar. Een van die twee horecaondernemers die hebben samen een tent. Die is goed bevriend met de portier. Die portier is schietinstructeur Defensie, maar ook Hells Angel. En die regelt twee uh, leden van zijn club volgens het Openbaar Ministerie... om die ene uh, horecaondernemer zeg maar, onder druk te zetten, klappen te geven... en een pistool te bedreigen, zodat hij afstand doet zeg maar, van zijn belang in de club. Nou, dat is het enkele geval. En dan 27 maanden best wel een forse eis. Ja, dit proces in Utrecht is, is het eerste proces in een hele reeks... Uh, tegen leden van de Hells Angels. Wat zit er nog meer aan te komen? Nou, we hebben natuurlijk gezien uh, vorig jaar een groot aantal invallen bij de, onder andere leden van de Sato Dara. Dat is ook het begin. Hè? Vorig jaar waren er allerlei geluiden over een, een bendeoorlog die op komst was tussen de Helsinki en de Sato Dara. De Openbaar Ministerie heeft toen besloten van dat gaan we op een heel andere manier aanpakken dan voorheen. We gaan zorgen dat we elk lid, elk motorclublid wat zich aan strafbare feiten schuldig maakt, gaan we gewoon direct vervolgen, direct voor de rechter brengen. En dat gaan we proberen zo snel mogelijk te doen. En dan bouwen we met elkaar gewoon heel veel uh, strafzaken op. En in, bij die strafzaken bij elkaar gaan we kijken, hoe zit het daar met je club? Zijn het nou criminele organisaties of niet? Nou, inmiddels lopen er zo'n dertigtal onderzoeken. En uh, dus krijgen we krijgen dus een, waarschijnlijk de komende tijd... een dertigtal processen tegen leden van de verschillende motorclubs. Ja, tegen leden, dat is een interessant punt. Hè? Want het Openbaar Ministerie heeft een paar jaar geleden geprobeerd... om de Hells Angels, een motorclub... als criminele organisatie uh, verboden te verklaren. Maar de rechter ging daar toen niet in mee. Is dat nu wel weer aan de orde bij deze rechtszaak? Ja, het is wel aan de orde, maar ze doen het eigenlijk precies omgedraaid. Wat, ze, wat je een paar jaar geleden... Zag dat ze van bovenaf naar beneden proberen een hele grote zaak van te maken. Een hele verzamelzaak met allerlei strafbare feiten bij elkaar. Heel veel mensen die strafbare feiten zouden hebben gepleegd. En dat moest de rechter tot de overtuiging brengen dat er sprake was van een criminele organisatie. Nou, daar heeft de rechter toen voor gezegd: nou, zover gaan we niet. Wat ze nu heel slim doen, is al die individuele leden die uh, zich schuldig maken aan drugshandel, wapenhandel, uh, afpersing los voor de rechten brengen op een gegeven moment bij elkaar te kunnen zeggen... ja, maar kijk, er is één rode, rode uh, draad in dit hele verhaal... en dat is de club zelf. Dus dan zullen ze waarschijnlijk opnieuw gaan proberen om die club te verbieden. En een van deze zaken is dus de zaak die vandaag diende in Utrecht. Robert Bas, dankjewel. We gaan naar de Betuwe, want het gaat slecht met de fruitteelt. Verslaggever Mark Robin Visser is daar in de Betuwe. Mark, Robin, wat is er in de hand? Nou, uh, Tim, uh, het, je mag wel zeggen, het is uh, puntje puntje met peren, hoewel. Appels <laughs> ik met had peren. Nog zo voorgenomen. Ga die vergelijken. Ja, met nee, je mag geen appels, je mag <laughs> geen appels met peren vergelijken, dames en heren. Maar het gaat vooral over de perenoogst, uh, beste mensen, uh, die helemaal niet goed gaat. Uh, er kwam vanmiddag een, een persbericht van de Nederlandse fruittelersorganisatie. Die trekt aan de alarmbel. Waardoor bij mij ook meteen een lampje ging branden. Waarom zouden ze dat nou eigenlijk doen? Is even aan de voorzitter vragen, meneer Van Haarlem. Waarom heeft u aan de alarmbel getrokken? Uh, omdat wij nu kunnen zien dat de wintervorst toch wel zijn sporen heeft nagelaten. Uh, dus wij staan nu te kijken of dat onze bomen gaan bloeien. En dat doen ze niet. Omdat de knopjes waar die bloemetjes in zitten, die zijn afgelopen winter bevroren. Dat gaan we straks uh, op uw land bekijken, want u heeft een groot uh, bedrijf, hè? Ja. ja, wij hebben een uh, familiebedrijf. En dan uh, ongeveer half appels en half peren. Aha. En dan uh, op een 80 hectare. Nou sta ik even bij u hier naar binnen te kijken in het bedrijf. En ik weet niet, uh, Lucella en Tim, of jullie wel eens in de wildwaterbaan hebben gezeten in het pretpark. Ja, maar ah. dat heeft meneer, meneer Van Haarlem heeft dat hier gewoon binnen, maar dan voor peren. Dat is een oh. enorme uh, waterbaan, Pas maar jij die peren niet dan... In? <laughs> nee, ik ben bang dat het al misgaat met die peren, want die zijn natuurlijk heel kwetsbaar. Maar meneer Van Haarlem, die peren die worden dus door die, door die wildwaterbaan hier door uw bedrijf getransporteerd. En het barst hier van de peren, het ligt helemaal vol. Ja, dat zijn de peren van de oogst van 2011. 2011 was een jaar met een uitstekende oogst. Een prima technisch resultaat noemen wij dat. Het zijn, zijn prachtige peren. Ik eet mezelf ook regelmatig een ongeluk. Ja, dat, dat doet me deugd en uh, wij hopen ook dat steeds meer mensen dat gaan doen. Lekker sappig. Inderdaad, want tot op dit moment dachten wij dat wij uh, voldoende peren hadden voor iedereen. Ja? Alleen wij denken dat het dit jaar absoluut een stuk minder gaat worden. Wat gaat er op dit moment bij u door de wildwaterbaan? Wat voor type peer is dat? Dat zijn uh, conference. Conference, dat is ja. een heel groot, bekend, gangbaar... Uh, dat uh, is uh, in Europa, kun je zeggen, het meest bekende ras. Ja. En u heeft hier ook nog een flinke voorraad. Dat houdt u allemaal gekoeld en geconditioneerd, zoals ja. dat zo mooi ja. heet. Nou, Wij zorgen voor het optimale klimaat, voor die peer, de optimale leefomgeving. Ja. En uh, ja, iets wat optimaal groeit en bloeit en leeft, ja, dat smaakt ook optimaal. Maar we moeten eens luisteren, we kunnen dus vaststellen dat er voorlopig nog, nog peren zijn. Alleen het gaat over wat er straks in het najaar geoogst gaat worden. Ja, dus uh, waar wij het over hebben nu, uh, waarom dat er geen bloempjes zijn. Dat betekent dus dat wij in september uh, veel minder gaan oogsten. En dat betekent dat er veel minder peren te eten zijn. Maar dan snap ik ook wel waarom u nu vandaag aan de bel getrokken heeft. Nou, dit gaat Om de prijs op te drijven. Dat zou, dat zou je ja. kunnen denken. Ja, maar... want de mensen die denken, nou, de peren, dat is straks geen peer meer te krijgen. Ja. Die gaan maar, nu meer betalen. Ja, maar dat, dat heeft u heel slim bekeken. Ja, dat, dat is vraag en aanbod. Daar uh -huh. hebben wij altijd mee te maken. En er zijn allerlei factoren die vraag en aanbod uh, beïnvloeden. Uh, maar dat is niet de eerste reden waarom wij uh, uh, dit persbericht naar buiten gebracht Echt niet? Nee. De, waarom dan wel? De reden is uh, dat wij uh, ons zorgen maken over telers dat er dus percelen zijn waar geen oogst zal zijn, of nauwelijks oogst. En een bedrijf kan bestaan uit één perceel. En dat betekent dat het hele bedrijf geen oogst heeft. En dat betekent dus geen inkomen voor die ondernemer op dat bedrijf... en de mensen die bij hem werken. Meneer van Haarlem, ik stel voor dat wij het land eens dus opgaan... Ja. om de bomen te inspecteren. Goed, ja? kunnen we doen. Oké, En okay, ik ook, tot ook straks. even hoe het met de appels is, maar dat komt dan later. Ook al heeft hij ja, het ja, ik zal de appels ook meenemen. Ja, ja appels en peren. Ja hoor, <laughs> tot straks. 8 voor 5. Willemijn Hubert, als je even luistert naar wat die perenteler vertelt... de vrieskou heeft vooral gezorgd voor de slechte oogst. Ja. Wat is dan het grote verschil geweest met vorig jaar? Want toen was het wel een goede oogst. Ja, toen was het dus een hele goede oogst. Ik heb even, even terug zitten kijken. Als je deze afgelopen twee winters met elkaar vergelijkt, dan was de, de eerste... dus degene die nu het verst weg van ons is eigenlijk redelijk normaal... met een hele droge en koude winter. En, en de lente was heel erg droog ook, maar ook erg warm. Dus prima weer. Maar wat we nu hebben gehad, een hele zachte, warme winter eigenlijk. En toen in één keer eind januari die, die vorstinval... en dat, dat duurde twee, tweeënhalve week. En het vroor natuurlijk heel erg hard. Zeg, min twintig in Flevoland onder andere. En ja, dat heeft dus die... Uh een de das omgedaan eigenlijk. Met bijna elf steden tocht. Ja, ja elf ik steden. wil dat niet zeggen. ik zijn een half maand, maand geleden van. <laughs> Geen oude wonden um, open. Willemijn, dan even het weer nu. Wisselvallige ja. dagen zijn het, maar er zit wel een beetje een patroon in. Ja, toch enigszins wel. In de ochtend is het dan vaak toch redelijk mooi. Wat zon. En in de middag ontstaan er weer stapelwolken. Die kunnen best uitgroeien tot stevige buien. Met ook onweer en wat uh, hagel erbij. Want de bovenlucht is heel erg koud. Dus dan kunnen die buien goed doorgroeien. En dan in de avond en de nacht wordt het uh, weer wat droger. Morgen mogelijk wat misbanken als we even een sprongetje maken naar het weekend. Wat voor weekend zit er aan te komen? Ja, zoals het er nu nou uitziet, een uh, droog weekend... waarbij zaterdag echt de mooiste dag uh, lijkt te worden. En zondag een frisse dag, want dan trekt de noordenwind weer aan... en dan is het voor het gevoel best wel koud, maar wel droog. Willemijn, dankjewel. Willemijn, hoe wer was dat? Het zal je maar gebeuren. Je hebt een succesvolle dinnershow op de planken. En dan krijg je een dwangsom omdat de naam te veel lijkt... op die succesvolle nachtclub uit Parijs, de Moulin Rouge... Het kwam het Belgische bedrijf De Kaasboerin. Rick Wijnands, goedemiddag. Goedemiddag meneer. De bedrijfsleider bij De Kaasboerin. En een show dus in de Belgische plaats Mol. Wat was de naam van de show? Uh, de show noemde Mol en Rouge. Ja, u spreekt wel heel gearticuleerd uit. Maar ja. je zou het ook als Mol en Rouge kunnen aanspreken. Uh, nee, uh, dat was niet de bedoeling. Want uh, de naam Mol komt uh, verder van uh, Postel, waar de kaasboerin gelegen is. Dat is uh, een deelde van Mol. En rozen, uh, uh, dat is eigenlijk, de, zijn we gekomen. Dus als de mensen bij ons binnenkomen, heel onze zaal is versierd in zwart, met rode servietten, uh, rode kaarsen, rode pluimen. En als de dames binnenkomen, krijgen ze een rode boa rond. Uh, de heren krijgen een rode striks rond. Dus het is eigenlijk de rode draad in onze show. En het is een dinershow die eigenlijk uh, variatie heeft met eten, uh, drinken. Uh, dus het is heel gevarieerd. Dus, uh, en, en, en geen overeenkomst met de Moulin Rouge, de dames met dat strikje is het niet het enige wat ze dragen? Nee, uh, nee, nee, helemaal niet. Daar hebben ook al heel veel mensen gevraagd. Nee, nee, het is bij ons geen toplessbediening of, of topless show of zo, nee, helemaal niet. Het is heel proper en netjes. Het is echt de moeite om te zien, eigenlijk. Dat begrijp ik. Maar de Parijse Nachtclub dacht daar wat anders over. Die sturen een brief en dreigt met een dwangsom. Ja, wat dus toen? twee maanden geleden kregen we een aangetekend schrijven van een merkenbureau uit Brussel. Want het schijnt dus dat de zetel van de Moulin Rouge in Brussel gevestigd is. En uh, daar kregen we dus een beschrijving van dat we dus moesten ophouden en de naam moesten verwijderen van onze website. En noem maar op, uh, dan hebben we dus deze, het was in Engels, in Engels kregen we die toegestuurd. Dan hebben we daar uh, bij onze raadsman gegaan. En wat wat dan... was uw eerste reactie? U dacht, dit is een grap of zo? Ik dacht, ja, want uh, we moesten dat verwijderen voor 1 april. Aha. En ik dacht, ja, dat is een, een aprilgrap. En uh, we lachten er eigenlijk zelf mee, totdat we eigenlijk iets beter begonnen door te lezen. En toen stond er eigenlijk al duidelijk in, uh, dwangsommen van 25.000 tot 9.000 geduld. Oei, dan moeten we mee verder. En dan zijn we naar onze advocaat gegaan en die heeft dan uh, daar een gespecialiseerde collega opgezet. En dat is dan uh, tot deze ja eindresultaat gekomen. Dus dat we dus een nieuwe naam te gaan zoeken. Dus de maar show ik ben nu eerst even met de Moele en Roes in gesprek gegaan om te zeggen van jongens. Uh om dus nou eens even kijken. Dit lijkt helemaal niet dat jullie daar met jullie eigen vrouwen in die nachtclub doen. Ja, ik weet het, maar ja. En het ligt toch ook ver weg? Ik bedoel, dit is toch helemaal geen concurrentie of zo? Waar maken ze zich druk over? Ja, dat snap ik ook niet. Ik had ook al als we stelden nu voor dat we bijvoorbeeld in het nabijgelegen dorpje Dessel of Oud Turnhout hadden gezeten, en we hadden Oud Turnhout en roze gemaakt, dan hadden we niemand misschien nou, over doe gepraat. doet dat dan? Als nieuwe naam? Ja, ja. We, zitten, we, zitten daar niet. we hebben nog geen nieuwe naam. We hebben nog echt geen nieuwe naam. We zijn op zoek dus naar een nieuwe naam. Als iemand ons kan helpen, heel graag uh, dat ze maar Doorsturen naar info.kaasbrin.be, dan uh, daar zal ik heel blij mee zijn. En als het nou gewoon de Kaasboerin is? Ja, maar ja, wacht, dat, dat was als eerste bedoeling dat we de Kaasbrin Dinnershow gingen maken. Ja. Maar uh, we hebben uh, een, de kaasblinden is eigenlijk meer als, als die dinnershows leren. We hebben ook onze middagshows, want nu volgende week beginnen we met een middagshow met Cory Konings. Oké. Okay. Ja, <laughs> maar dat is helemaal anders dan dat we uh, als dinnershows voor het personeelsfeer doen. En, ja, sorry. Dan bellen de vooral de Nederlandse mensen, hè? dat is ook een heel groot uh, publiek van ons uh, in Nederland. Ze komen bij ons zowel dus het Nederland, van, tot Amsterdam, tot, tot ja, de bos noem ze maar op. Nee, ik, eh, dat is eigenlijk een streek die helemaal tot bij ons komt. meneer, meneer Wijnands, als ik moest kiezen tussen Corrie of de Moulin Rouge, dan zou ik naar Mol komen. Ik wens u veel succes met, ja. u, met uw show. En dank dan, u wel. We hadden ze van het lijf. Ja, dank u wel. En mensen die een naam voor u hebben, die kunnen dat vast even aan de NOS mailen. Dan geven wij dat door aan Rick Wijnands.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 Dit is Radio 1.